Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Hij heeft tot zeker maandag gesloten, meldde Turkse media. Bij de grens staan zo'n 15.000 mensen te wachten. De meeste komen uit de Syrische stad Aleppo, waar gevechten en zware bombardementen zijn. 10.000 anderen zijn ook op de vlucht geslagen en onderweg naar Turkije. Een hulporganisatie bouwt aan de grens een tentenkamp waar de vluchtelingen terecht kunnen. In en rond Aleppo zijn nog honderdduizenden burgers die het de afgelopen oorlogsjaren hebben volgehouden. Turkije vreest dat veel van deze mensen nu in beweging komen. Familiebanden komen onder druk te staan door mantelzorg, staat in een onderzoek in het demografische vakblad Demos. De overheid verwacht dat kinderen een deel van de zorg voor hun ouders overnemen, maar volgens het onderzoek is dat niet reëel, omdat de onderlinge relatie niet hecht genoeg is. Vier van de tien kinderen hebben geen harmonieuze relatie met hun ouders. Als zij ingeschakeld worden in de zorg voor hun ouders, neemt de kans op conflicten toe, staat in het onderzoek. In Schijndel in Brabant heeft de politie een dronken Joyrider aangehouden. De jongen van 16 was met een alcoholpromillage van 1,25... achter het stuur van de auto van zijn vader gekropen. Dat promilage is zeker zes keer zoveel als is toegestaan voor beginnende bestuurders. De auto werd rond twee uur vannacht door de politie opgemerkt... omdat hij slingerend door Schijndel reed. De jongen heeft een procesverbaal gekregen voor rijden onder invloed... en voor rijden zonder rijbewijs.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 CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Ja, ik zou deze afslag pakken want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, uh, nee, ik denk uh, bij de volgende. Oké. Okay.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 is to sing it out loud so I Luisteraars, u luistert wederom naar Goedemorgen Zandvoort, een programma van CFM. Naast mij zit Egeri en voor mij zit Belinda Geurensen. En naast mij zit Arie Koper. Ja, u ja, het ja, ja elke ik keer. vergeet het niet in mezelf te noemen, maar ja, dat ben ik niet. U heeft overigens nog even geluisterd naar Thank You for the Music van ABBA. Goedemorgen, Belinda. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een tijdje geleden. Nee, ja, nou, dat valt voor Nee, maar valt voor mij. <laughs> uh, jij uh, zou mogelijk iets kunnen gaan vertellen over de voornemens en vooruitzichten... Van de VVD? Ja. Ik zou zeggen, Prima. Brand, <laughs> Nee, dat is even ook een, een hele korte terugblik natuurlijk hoe het, uh, hoe het gegaan was. Ik denk dat we wel weer een turbulent uh, jaar uh, achter de rug hebben binnen de gemeenteraad. Ik denk het wel. Ja, toch ja. ja. uh, twee ja. mensen ons uh, ontvallen. Dat ja, is uh, dat. <coughs> ja. uh, niet iets wat je in koude kleren gaat zitten nee. als dat uh, nee. uh, gebeurt. Het nee. lijkt wel een gevaarlijk beroep.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 Dus dat vind ik echt hier echt de, de, de, de sprong voorwaarts van de, van de fractie. Inhoudelijk debatteren vind ik heel belangrijk. Uh, Martijn, noem je? Ik ben politiek lokaal niet zo geavanceerd. Nou, ken ik. Ken ja, Henrik, ken ik maar Mar Martijn Hendricks. Martijn is, uh, ik denk zelfs, uh, jongste, het jongste raadslid. Sorry.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 En stage gelopen ook op het hoofdkantoor van de, zeg maar, het partijkantoor van de VVD. Dus mm -hmm. als is het een beroepspoliticus. Ja, maar komen. dat ook gewoon, wat je ziet, hè, dat daar in de hele ontwikkeling, dus dat je, dat, echt gewoon, daar hebben wij ook gewoon heel veel aan. Hij ja, deed het, je het ook heel goed. goed voor ja. Ja, week ja, ja, he, ook hij doet als, dat heel goed. Ja, wat hij ja, echt ja. heel goed doet en wat hij heel goed kan, is puur op inhoud debatteren. Ja, ja. Dat is ook belangrijk. Ja, ja het ja. moet ook over de inhoud ja. gaan. En dat vind ik wel, als ontbreekt je dan terugkijkt, dat ontbreekt. Het wordt heel snel persoonlijk, mensen vatten dingen persoonlijk of emotioneel op. Het gaat over inhoud. Op de, inhoud mag je elkaar echt op het uh, scherpst van de snede bestrijden. Ja, ja, ja, ja. Uh, met respect voor het individu. Oh. Dus ik uh, denk dat wij uh, die stappen uh, oh. goed gemaakt hebben. Ja. Nou, dat ziet er ja. goed uit. Hebben jullie ook polls? Uh, net zoals in Amerika nu met die presidentsverkiezingen. zien. <lacht> nee, maar ik denk <lacht> dat wij wel goed scoren hoor. Ja. <lacht>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 Maar het moet wel, je moet de voorwaarden daarvoor ja. voor scheppen. En ik denk dat we ook bijvoorbeeld... En dat is een breder punt wat wij niet alleen voor de economie... Maar ook breder willen inzetten. Is versoepeling van regels. Of in ieder geval het schrappen van regels. Ja. Want we hebben af en toe regels om de regels. Maar als je ze niet kan handhaven, nou, dan schrap ze dan maar. En dat zou bijvoorbeeld ook zijn...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 Van uh, hey hallo het was gezellig ja. en tot morgen en uh, zie je nog. Nou, en uh, uh, smak en smak zoen zoen. Ja, ja. En dan zie je ja. dat er geleidelijk ja. uh, ja. in gebracht wordt. Maar hoe komt wordt. het dan dat al die tijden zo, zo verschillend zijn? Is dat in de loop van de jaren is dat afgesproken? Waarom niet iedereen gelijk gelijke tijd? Dat, juist is dat in de tijd ook gekomen om een stukje uh, een spreiding ook weer te krijgen. Want het was natuurlijk, in de tijd was het één uur. praten praat echt over jaren geleden. En dan had je ja. een sluitingstijd.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 Nee, dat is dan de vraag. Maar da, da, da, dan denk ik, dat vind ik. Ja, <laughs> daar wil de de ik me discussie. niet op aangrijpen. Daar kun je <laughs> niet zoveel aan doen. Nee, dat is, nee, vind nee, ik nee, lastig. Niet en niet dat, doen, dat nee. is puur het ondernemen. Ik denk ja. wel dat je als, wat je als politiek moet doen. zijn de randvoorwaarden moet je scheppen. dan moet je zorgen dat die goed zijn. Ja. Zodat, een, dus zodat je kan ondernemen. maar zodat je ook goed kan wonen hier in het dorp. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja. Wij, wij hebben toevallig net eventjes het houtstogplat uh, gezien. En er staat, meneer Kamp houdt vast aan het windpark bij de kust. Ik zie het uh, daar... Uh, Van vandaag. Zie, ja, ik ja, zie het, het is, ook. Ja, het is, ja, ik weet dat er... Het is een um, weer triest deze ontwikkeling. Er is heel recent is er een uh, gesprek geweest uh, met Kamp. Ja. Um. Ik moet eigenlijk bekennen dat het me niet verbaast. Het maakt me wel, zo. Ik, ben er wel zo. ik heb er wel mijn zorgen over, maar het verbaast me niet. Dat, zou dat me... hij dit zegt. Het ja. zou me verbaasd hebben als hij nu een heel ander standpunt had ingenomen. Ja, het ja. ja, Ja. Het is gewoon de lijn die hij inzet. Uh, het is duurder, hij muidenver. Uh, de Kamer heeft me opgedragen om de doelstellingen van het energieakkoord ja. te realiseren. Ja, ja. En ik zie dat als optie. Ja. Ik denk wel dat je, want je krijgt nu nog een procedure met zienswijze...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 Altijd. Is er nog iets te doen? Ja, Altijd, ja, want het, is, het besluit is niet genomen. Nee. Het, uh, de wetstroom is dan uh, uh, afgeketst, zeg maar, in de, in de Eerste ja, Kamer ja. afgelopen ja. december. Hij zal met een noodwet gaan komen daar om mm -hmm. dat toch doorgang te laten vinden. En ik schat in dat in uh, deze zomer, of misschien wel voor de zomer, dat er een besluit gaat komen van de Tweede Kamer.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 Nee, want die heeft daar verder uh, nee. geen... Uh, nee, nee, ja, nee. Hoe, ja dat, nee. we kunnen daar... Ik, we kunnen van alles ja, zeggen, ja, maar... Als, nee, kijk, als hij omgaat, dan zou het wel mooi zijn. Maar hem kennen als uh, nee, zeker een soort politicus was, hij, dat doet hij, hij niet zo. Nou, heel. hij kijkt alleen naar, de, naar, de, naar het geld, ja. klaar. Nou ja, hij heeft een ja. lijn ingezet en dan zegt en dan hij dan van, u, u heeft niet mijn vanaf? opdracht gegeven, ja. daar hou ik me aan. Ja. Ja. Ja. Nou ja, daar is iets voor te zeggen. Ja. Kijk, ik ga in dit geval zeggen van... wijk van die lijn af, ja. Ja, nee, ik weet niet welke politieke partij de beste man is. Maar goed, het is allemaal niet... Hij uh, is van mijn partij. Een uh, ja, ja. Ja. beetje jammer, natuurlijk. Maar nou goed. ja, dat nee. is dan het mooie, dat ja. landelijk en lokaal het niet met elkaar eens hoeven te zijn. Nee, nee. En dat, nee, dat dat mag is, binnen ja. de politiek. Ja, ik wist Moet het ook kunnen. Ja. Ja. Nee. Nee. Uh, nee. Belinda, zijn er nog meer dingen die jullie uh, als. Uh... Nou, wij, wij zijn op dit moment, en daar uh, zijn we mee bezig, en er is een plan om te ontwikkelen om gewoon de, de, de economie van Zandvoort toch weer een, een boost te geven. Ja. In de tijd, natuurlijk, zeg maar, het vorige college, wat er niet echt bestaat, maar de vorige raadsperiode, ja. is natuurlijk de lijn ingezet van pop-up, ja. Pop-up Zandvoort. Ja. Dat wordt nu uitgerold. We hebben vorig jaar dat eerste, eerste weekend gehad. Ja. En wij zijn nu aan de fractie zijn we een plan aan het uitwerken. om een, eigenlijk een nog groter evenement daarvoor te ontwikkelen. Waarbij de achterliggende gedachte is natuurlijk ook weer: stel de randvoorwaarden als gemeente.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 Die, die in ieder geval voor nee. ons gesloten ja. zijn. Van uh, een bepaalde afkomst. Hè? Precies. Deze ja. Maar ja. dus uh, daar is er weer ook een heel groot artikel... wordt er aan, uh, aandacht aan besteed in, in het parool van vandaag. Jerry is daar ook weer voor geïnterviewd. Ja. Leuk. Dus dat zijn zaken waar we nog steeds mee bezig zijn. En wat op dit moment natuurlijk heel actueel is... Uh, voor ons en voor ons allemaal... dat zijn uh, de, de, de hè? Ja. ja. En daar ja. komt uh, aankomende week wederom uh, een debat ja. over... Ja.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 in ieder geval is het voor ons een nee. Nee, duidelijk. Het wordt vervolgd. Deze nee gaan we dan toch afsluiten. Want we moeten streng zijn. Want de volgende gasten staan al te popelen. Mag ik wel zeggen. Om bij ons aan te sluiten. je dankjewel. Graag gedaan. Belinda. bedankt. En tot de volgende keer. Absoluut. Oké. Dankjewel. We gaan nu luisteren naar... We leven nog. Van Ramses Shoffy. Of Ramses Shoffy. Ik zeg Ramses. Het moet niet erg worden jongens. Een in een schoen. Geduwd. Mijn hand verbrandt aan de grijze, vergeten de kraan open te draaien. De mamot en de papagaaien. Met mensenvrees en jouw hoed voor mijn verjaardag heb ik in de gracht laten waaien. Goedemorgen de luisteraars. U luistert naar Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit... Jenny Rutte. En voor mij zit Noortje Oliemuller... en de harpiste Ingrid Cornelissen. Welkom. Welkom, Goedemorgen. Dankjewel. Dankjewel. Noortje, jij ging in eerste instantie iets vertellen... over het eerste museumpodium... Uit 2000, of in 2016 ja. moet ik zeggen. Ja, ja de, de hebben we niets gehad... in verband met alle nieuwjaars... Ja. Ja. toestanden. Uh, ja... Zondag 7 februari om drie uur. En we hebben Ingrid Cornelissen. Jong, snel, <laughs> vlot en ze speelt ontzettend mooi harp. En ze heeft een heel mooi programma samengesteld. Ze doet ook nog iets met kinderen en dyslexie. Dus het is een hele interessante mevrouw die hier zit. Uh, ik ben heel erg nieuwsgierig wat het uh, gaat worden...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 Maar in principe is de auto toch het makkelijkst. Ja, het lijkt me wel. Ja. Ik, ja. ik zie mijn altijd door Amsterdam loopt met zijn ding. Ja. <laughs> dat is vrij zwaar, ja. ja. En nu wil je iets laten horen. Hè? Dat, kijken ja. of, gaan, kijken of, de techniek, of de techniek zo goed is dat we dat van elkaar krijgen. Ja, Wat ik, wil je laten horen? Ik laat uh, Claire Lune van Debussy horen. Ja. En uh, ja, een van toch de bekendere werken uit die periode. En niet door mezelf gespeeld, maar wel uh, door mijn oude harpjef. Die uh, in Den Haag op het conservatorium les geeft. Ja. De Ernestine Stoop. Mm -hmm. uh, ja, hier komt hij. Het is heel mooi, hè? Ja, een heel ja, een stukje mooi stukje van DBC. Het doet me ook een beetje denken aan Japan. Ik weet niet wat dat ja, is. Ja, ja, ja. DBC ja. ja. heeft veel invloeden vanuit het oosten meegenomen. Ja. Dat is ja. in, in de periode in de 19e eeuw, werd het steeds meer belangrijk om ja, toch een beetje vernieuwend te zijn en uh, dingen van over de grens te halen. Ik moet me wel even verbeteren. We hebben niet Claire de Lune gehoord, maar een stukje Dans Sacré. Ook alsnog van DBC. Okay. Ik had dat niet gehoord. <laughs> Ik ben ook niet zo klassisch ingesteld, moet ik zeggen. Spijt me. Dankjewel Dank je wel dat je het Graag hebt laten wel. horen. Heel leuk. Maar jij gaat waarschijnlijk, of het is wel zeker, komen de zondag wat anders laten horen. Ja, ja ik ben wat. helemaal alleen. Ik heb geen strijkers bij me. Nee, dat was ik <laughs> ook voor dat je geen strijkerorkest bij je had. Ja. Leuk? Ja, heel leuk. Nou, ik, ik verheug me er wel op. Ja. We hebben natuurlijk een hele mooie tentoonstelling. Ja. Van Wiesman. Ja, ja, ik heb hem gezien. Mooie beelden. Ja. Ah, niet alleen al Wiesman. Uh, Veenendaal. Drie Veenendaal ja. ook erg ja, mooi. Ja. Ik heb prachtig. het net over gesproken. En Tetrode. Ook mooi. Ja. Het is zo grappig ja. allemaal. Het ja. ja. is zo mooi. Ja. De bronzen dus, met name die ik gezien heb van ja, Remco Veenendaal. Prachtig. Fantastisch. En ja. zijn vrouw. Het is heel ja. mooi. Ja. Ja. Ja. Ja. Echt heel Vooral mooi. de buste van de. Maar dat betekent dus dat...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 Dat wordt uh, Frans Molenaar. Frans Molenaar, de bekende couturier. Couturier, ja. Met en die roept op Zandvoort. Die heeft hij ja, gemaakt? Die, geboond, die he? heeft ze he? op Zandvoort. Ja, nou hij, hij staat volgens mij ook op de. Hij eh, staat op de. Hoe heet het, ook, ja? De, de, de... ja, nou ja. ja. De, de. De, de. De. Het is een tegel. TGV, Wolkenwolkenfee, daar staat hij ook op. Dus ze zijn op zoek naar kleding.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 Ik hoop dat het wat oplevert. En we hebben natuurlijk, en dat is bij deze dan een oproep. We hebben gewoon geld nodig. Ja, dat is het dan. En geld betekent sponsoren. Mm -hmm. ja, dus dus oh, we moeten echt uh, het dorp in. En ja, langzame en, ondernemers. En, en niet voor een jaartje, in de Nee, het dus moet echt... Gecontinueerd kunnen worden. Ja, ja dus, dus dat, dat is een taak waar we voor staan. Ja. Anders dan is het... Uh, maar het zou zo leuk zijn als ja. je dat museum ook zou kunnen uitbreiden. Met een terras. Haal die auto's. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ik heb er. Ja. Bereid dat uit met de tas. Ja. Ga samen met het wapen, maak ja. er een mooi ja. Ja. Ja. plein van. Ja. Ja. Waar van ja. alles als nog met wat elkaar gebeurt. Die Malle ja. weg, want het ja. is totaal zinloos. Ja. Totaal zinloos. Ja. Het trekt ja. alleen maar hangjongeren ja. aan. Ja, en klopt. ontzettend ja. veel rommel wat er altijd blijft liggen. En bierflesjes. En weet ik veel wat je wel. moet je ook weghalen. Je, je hebt een mooie, parkeer... dus ja, je een mooie parkeergarage daar in ja. ja, uiteindelijk wel. Dus een schone was... taak, hè? Ja, een ja. schone taak. Spannend. Ja, laatste jaar. Heel goed. Open. Nou, Noortje en Inge, dank je wel. Ja. Graag gedaan. Wij moeten helaas verder met ja. de volgende gasten. Een ja. succes morgen. Uh... Dank je wel. Met het concert. Volgens mij Hoe gaat het wel nou lukken. Nou, ik, denk het ik ook. ben er heel, ja. heel mooi ja. Dat ik hoort, met... is mooi. <laughs> Oké. Okay. Dank, Dan Dank jullie wel. Tot ziens. Dank je wel.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 Dat ja, begrijp ja. ik. Ja, Lijkt ja. Het ja. Wel zo handig, ja. <laughs> ja. <laughs> um, nou we zijn begonnen een aantal jaren geleden met die idee van een stuk grond in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 omdat uh, je natuurlijk hebt de Kenema golfbaan yep. en heel veel uh, kopertjes en die hebben allemaal en de paapjes hebben allemaal als kaddies zijn ze begonnen bij de golfbaan bij de is dat zo ja? Yeah. Ja. Ja. Ja. Ja. Wel, ja ja als koper zijn dan kan ik dat maar aan oké okay. ja. okay. um, uh, <laughs> dat wist ik niet van oudsher ja. was ja. um, er heel veel van, van cuddies, omdat de kaddies want de me natuurlijk is was meestal de elitaire golfbanen in de wereld ja ja. Zo. ja en eindelijk ja. nog steeds het hoort tot een de top 100 van van de wereld ja. En waarbij het niet toegankelijk was voor, voor, eigenlijk voor de voor normaal, normaal Sanforders, ja. ik nee, zo zeggen. Ja. Dat was gewoon van meer van Adenhout, Benveld. Ja. ja, vandaar ook dat ik die Ballotagecommissie noemde. Ja, Ballotagecommissie en heel veel geld. Um, dus, we waren. dus we hebben al twee voorwaarden. Dus we hebben gedaan, weet je wat, um, Sanford is een, een omgeving dat eigenlijk bekend is met de golfsport. Ja. Dus we hebben gewoon gezegd, weet je, we gaan ook uh, proberen een golfbaan hier te gaan bouwen. Dat is gelukt, dat is uh, ongeveer tien jaar geleden. En we willen het eigenlijk, en uh, ook vanaf dag 1. Ze hebben nooit van ons plannen afgeweken. Het nee. is altijd die idee van... Um, ja, management is heel veel ontwetendheid. Ja. Er zijn uh, vaak is gepasseerd op angst. Mensen denken het te duur is. Mm -hmm. kost te veel tijd. Dat is het, ja. hè? Die, dat hangt eraan een beetje. Hè? Het is ja, een dure maar, sport. Nou, ja. dat, dat, dat, is, dat is de belevenis voor mensen. Ja. Maar als ik denk dat... Die, ik ben goed, wij zijn schaatsen zijn, ja. schaatsen. Um, ja. We zijn uh, um, uh, vanaf... We hebben heel veel verschillende abonnementsvormen. Ja. Van uh, een paar honderd euro per jaar. Kun, ja. je, kun, je, kun je golf spelen. De driving range. Je kan ook gewoon zo'n balletje slaan. He? Ja, de driving range is, ja. is gratis toegankelijk. Okay. Mensen kunnen ja. komen spelen. Ja. kunnen gewoon clubs lenen. Ah, je uh, moet wel een green card hebben. Nee, dat hoeft niet. Dan is mijn marketing niet echt optimaal geweest. De driving range is vrij toegankelijk. Daar mensen kunnen komen binnen.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 De liefde, me. oh, ja. nou, meestal is dat zo. Hè? Oh, ja. dus ze kijkt me aan met de blik van oké. Okay. Dat is het. En, uh, en dan zijn we, zijn, uh, we zijn in Duitsland geweest, uh, Zwitserland, dus we hebben een aantal ook samen rondgereisd. Ja. En uiteindelijk uh, teruggekomen naar Zandvoort, met de gelegenheid hier om Goldman te bouwen. Ja, leuk. Ja, het ziet er mooi uit. Dankjewel. En het ligt ook heel met, erg mooi. hè uh, ja. ook, uh, ja. Ja, het is gewoon zuiver in de natuur. Ja. Doen, we, doen we heel veel aan natuurontwikkeling. Dus bijna, bijna 60% van de hele oppervlakte is natuur. Ja. Um, dus we zijn alleen een heel klein stukje van het, het grond, dat uiteindelijk het speel, speellijn is. Ja. En de rest is gewoon doen we heel veel aan natuurbehoud. Ja. Natuurontwikkeling. Maar ja, ja. oh, je hebt nog snel gedaan, vind ik. Hoor. Ja, ja. Dat is, um, ja het, is kennis, het is kennis van zaken. Oké. Okay. Leuk, ja. En uh, zijn, heeft u veel leden? Ja, um, we zijn de achtste grootste golfclub van Nederland, uitgegroeid. Um, Echt waar? Ja. ja um, achtste. Zo. Van Nederland. Log. En ik praat in in, uh, in kernkantallen hebben we bijna 2.500 leden. Dus um, 2.500 mensen die bij ons geregistreerd zijn bij de Nederlandse Golf Oké. Okay. Dat is uh, anderhalf keer zo groot als we aanhouden. Ja. Um, wat de grootste golfcomplex is van Europa. Ja. Um, en, dus een nou, aantal aantal, aantal mensen dat eindelijk bij ons geregistreerd zijn ja en, en die hebben allemaal een handicap ook of Nou, wat ja, is, is een handicap is het belangrijkste met golf is plezier maken dat denk ja. ik en ook de ja. en lekker buiten zijn hè ook ja maar is de, het de, de, de, de plezier op. in ja. het uh, niveau wat je hebt ja omdat uiteindelijk het is een, een handicap is gewoon een cijfertje. En, en, en, ja. Uh, ja dat stelt de toch niet zo ja. ja ja en ja. wat we wat we eigenlijk proberen gewoon te doen is iedereen in de waarde te laten ja en, uh, om op zo'n manier gewoon mensen plezier te laten maken. Ja, gewoon dat heel met... laagdrempelig. Ja, ja. laagdrempelig, maar wel met ja. bepaalde regels. Ja, ja. En er zijn ook uh, toernooien ook zo? Je ja, we uh, de vereniging van we bijna 200 toernooien op jaarbasis. Oké. Okay. dus bijna elke dag. Dat is Nou, veel. Om, de, om de twee jaar, er zijn verschillende, um, heel veel verschillende groepen. Dat op verschillende momenten, diverse wedstrijden organiseren. Ja. Um, er zijn twee jaar geleden, zijn of afgelopen jaar, zijn ze tweede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 Okay. U maar stopt stopt soms ook dan om dat soms ondergang en ja. sneeuw. Ja. Nou, sneeuw is de golfbaan open. Dat is geen enkel probleem. Dan wordt met uh, verschillende kleuren ballen gespeeld. Oh, natuurlijk, ja. natuurlijk is iets is, is meer meer voor de fun. Maar het is ook. Uh, we zijn 300, 365 dagen per jaar open. Oké. Okay grappig. Ja, ja. Nooit, we zijn nooit dicht. We ja, niet met de kerst, ook niet met de auto. Nee, de baan zelf is open. Ja. Dat wel. Ja. Um, de clubhuis is wel gesloten. Je moet wel ja. mensen natuurlijk en toe een vrijdagje geven. Ja. En dus 18 holes, hè? holes. Je merkt nu die ontwikkeling um, uh, als ondernemen is dat mensen zeggen ze minder tijd hebben. Dat is niet zo, omdat uh, een dag is nog steeds 24 uur. Mm -hmm. Alleen de keuzes die mensen maken, dat is het verschil. Ja. Dat is zo, ja. Mensen okay. hebben heel veel keuzes. Vaak de keuzes is gedreven op uh, ja, soort angst en geld. Ja. Ja. Alleen wij merken dat meer in, uh, door de sociale ontwikkelingen mensen veel in contact met elkaar komen op de golfbaan. Ja. Ja. Het is waar, ja. Die zeggen ja. dat golfers vijf jaar langer leven... Ja, ja, ja. Gezond. Ja, is ook zo. We ja. doen heel veel aan, die, uh, aan de gezondheid voor mensen. We hebben ook een uh, sportschool ja. boven. Ja. Waarbij mensen ook de fitheid kunnen ontwikkelen. Okay. Okay. Omdat okay. natuurlijk ja. om sport te kunnen spelen. moet je ook fit zijn. Dat ja. is totaal Leuk. onbekend bij mij. Dat, uh, ja. Ja. De Hier bij, hierbij een op. uitnodiging. Ja. Ja. Nou, Van de, zoals, wij organiseren uh, heel veel bedrijfsactiviteiten. Ook op familie gebeuren. Uh, ook op jeugd. Dus ik zeg, hierbij is, die, uh, is Zandvoort Radio uitgenodigd voor de golfkliniek. Nou dat zullen wij uh, zeker Met alle medewerkers. Ja.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 omdat natuurlijk die uh, oh als als ruimte bent u als al? ruimte, Ja. Oh, okay. Ja, om daar oh, ja. Kom, om om ja die, uh, gebruik van te maken. Ja, ja. Maar er zijn te weinig, er zijn weinig ruimtes klopt. dat ja, veel te weinig. klopt. Ja, ja, maar ook de ja. de, de voordeel is uh, oh. we hebben overal parkeerplaatsen zonder te betalen plus met het bouw van de clubgebouw is, is is alles rolstoelvriendelijk. Dus iedereen kan binnen. Dus ja, geen, hoeveel geen, mensen kunnen er in die zaal. Uh, t, uh, ja. Nou, ik heb twee, twee diverse. We kunnen bijna ja? 150 man kwijt. Oké, okay. met, met, met de dubbele locaties. Oké, okay. nou dat is toch wel een zetel. Ja, het ideaal, leuk. natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt dat van de, lo de lokale uh, verenigingen. Ja, het ligt natuurlijk een beetje afgelegen, maar aan de andere kant heeft het wel het voordelen. Is een, ja, nou, maar afgelegen ja, de, Nederland het is niet, niet echt afgelegen, nou, Nederland het ligt is is buiten het centrum en zo, ja. Ja, dus dat, dat is, is natuurlijk wel afgelegen. Ja, ja maar ja, dorp. Ja, ja, ik, ja, ik moet twee uur, dorp. Ja, ja, twee uur links en twee uur rechts en dan ben je ja. heel veel Nederland door. Ja, ja, ja, ja, ja, Dus ik heb het precies al, mee. het is zes minuten met de fiets, dus. Ja, oké. Maken jullie veel reclame ook in Zandvoort? Ja, nou, reclame van Zandvoort, de Zandvoort is zelf. Uiteraard. Natuurlijk, dat ja. is de beste reclame. Wat je merkt ook, de ondernemerschap is wel veranderd de laatste aantal jaren. Ja. Um, uh, met social media. Dat uh, is, is, als je niet met social media mee omgaat en de moderne ontwikkelingen daarbij, dan, dan mis je de boot. Klopt. Dus je hebt ook je eigen Klopt. website, neem ik aan? Ja. Nee, eigen website. Uh, www.opengolfzandvoort.nl okay. En, en Facebook, ja, ja. Ik ook, ja? Facebook gebruiken we heel veel. Ja. Um, Instagram, Snapchat, ja. noem, maar, noem maar op. LinkedIn.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 Leuk, uh, je ja. merkt ook dat de, de jeugd tegenwoordig ook veel meer uh, maar wij keuzes. Maar na school. Ja, we oh hebben, ja? ja oh, okay. um, oh, is dat is goed. We, we ja. hebben een schoolplan uh, uh, ontwikkeld. waarbij uh, We gaan drie keer, we doen dat gratis. Dus we gaan de scholen binnen, kennis te laten maken met de sport. En dan mm -hmm. op een gegeven moment komen de ze tijdens de, tijdens de reguliere sportlessen. Okay. Maar dat zijn, welke groepen praten we over? Nou? Nee, gewoon normaal, ja. de normale reguliere sportles. Vanaf uh, oh, okay. zes, zes jaar. Vanaf ja, zes jaar, oh, oké. Okay. Okay. Ja. En ze gaan met de scholen binnen. Hebben we speciaal um, golfattributen. Waarbij die um, golf wordt gegeven in de sporthol. Ja. Dat doen we dan uh, met elke groep doen we dan mee. En dan de kinderen nemen we mee naar de golfbaan. Um, om, echt, om echt te kunnen spelen. Zullen het dat ja. wel heel leuk Ja, om de, de gras de echt ja. ja. te ruiken. En uh, werken we samen met de sportpas. Um, okay. Waarbij we, waarbij we ja. 700 kinderen op een dag krijgen. Zo. Ah. Dat is niet niks. Nee, dat, dat is... Een behoorlijke organisatie. <laughs> ja, gelukkig ja. hebben we heel veel vrijwilligers daar ons mee helpen. Ja. Maar dat, dat loopt heel gesmeerd. Ja. Uh, um, er zijn bijna 700 kinderen in de reguliere sport en ook de sportdagen. Maar ja, kinderen moeten sporten. Als ze ja. niet Zeker. Als ze ja. niet, je hebt het ook net gelezen in de, in de krant. Ja, voor een gebrek aan gediplomeerde sportleerkrachten. Ik hoor net uh, natuurlijk die laatste paar gesprekken over hang ja, jongeren. En ja. alles. Ik graag. Ik wil zoveel hangere jongeren als je wil. Mm -hmm. ja, op de golfbaan. Laat ze sporten. Ja. Nou, Geen dat goed probleem zijn voor ja, ze. dat ja. zijn ze ook. Nee, dan zijn ze met het lichaam bezig. Ja. Sociaal bezig. Ja. En gewoon, ja is gewoon leuk. Dat, ja. dat, zo moet het worden. Ja. In plaats van natuurlijk op een bankje gaat zitten, is wel leuk ja. en aardig. Ja. Ja, maar, uh, maar uiteindelijk de sportfaciliteit. Maar het is een uitdaging om ze te proberen te krijgen dan. Nou, dat moet okay. gewoon leuk zijn. Ja, ja. Nou, maar het aan het begin al goed door de ja. lagere school af te beginnen ja. en de mensen het te meer weten. Ja. Mee ja. En eigenlijk bied ja. je een beetje toekomst. Als je nu ziet uh, in Zandvoort over de laatste aantal jaren. Uh, er zijn, ik, ik denk, het, um, acht of negen jongens dat professioneel gaan golven ja. in Zandvoort nou, kijk. door ons en natuurlijk een uh, uh, bied biedt er eindelijk beroepskeus ook in sport doet u zelf nog veel aan golf ja natuurlijk ik ben elke, elke dag elke dag en ook nog toernooien en zo nee ik speel, niet een meer? ik speel geen toernooi ik heb nee. een, uh, een aantal jongens ik help en ik wil een aantal jongens ik begeleid ja. natuurlijk zijn we zijn heel nauw betrokken bij de, bij de, de top sport ja. Topsportbeleid. We hebben net een topsportseminar ja. gehouden ja. met um, heel veel topsporters over je begeleiding van jeugd en hoe je de, hoe de jeugd naar de top moet gaan brengen. Dat is uh, twee weken geleden heeft plaatsgevonden. Oké. Okay. Interessant allemaal. Nou, druk bezig ja. met van alles. Ja. He, er, van wist nou ik ook ja, allemaal ik niet. niet hoor. Wist ik ook allemaal niet. Daarom nou, dacht ik, ik het is ik misschien leuk om dat nou een keertje te vertellen. Ik wil jullie uh, bedanken voor je we heel Graag gedaan. Helaas moet het hierbij laten, want de tijd dringt de muziek moet komen. We moeten het nog af afkondigen en dergelijke. In ieder geval, hartelijk bedankt. Ja, je, je, je Hartstikke bedankt. bedankt. Ja. En nogmaals, uh, www.opengolfzandval.nl okay. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We ja, moeten ja, er ook ja, een beetje ja, gratis ja. reclame ja, maken. Ja, ja, En iedereen is gewoon welkom. Nou, okay. leuk. Dan het hiermee af. Super, dank je wel. Hartelijk dank. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ja, beste mensen, het, het zit er weer op voor vandaag. Hebben we nog tijd voor de agenda? Ja, kunnen we de agenda nog doen? Hartstikke bedankt, hè.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 Op 7 februari ook hebben we het museumpodium met ja. harpiste Ingrid Cornelis. Dat hebben we die, net gehoord. Hè? Die uitgebreid aan ja. woord ja. gekomen is. Ja. Ja. Van 3 uur tot 4 uur s middags 10 uur inclusief koffie en een drankje. Ja. En dan hebben we 12 februari. Dat is wel leuk. Een gratis taxatiedag. Zilver en juwelen. En dat wordt door het Zeeuws Veilinghuis wordt dat gehouden ja, ja. in het Zandvoorts Dat klopt. Dat is, klopt, uh, dat uh, is uh, de, een van de taxateurs die ook optreedt tijdens Kunst en Kieks. Een vrij jonge man die met die baard. Ik Met zijn naam ben ik eventjes okay. kwijt. En dan kun je ja, dus nee, dan kun je spullen meenemen. gewoon en dan wordt dat getaxeerd. Ja, tenminste, voor ze van mij begint, hij neemt een ploeg van vijf man mee, heb ik Zo. gehoord. Dus dat gaat nog wel. En dan kun te je worden. al je spullen kun je meenemen. Nou, goud, en zilver dan, he? gaat het om, mee. Ja, en juwelen, hè? Uh, goud, zilver, juwelen, ja. ja. Uh, maar dat is dan morgen, dat is de twaalfde van 12 twaalf uur tot 5 uur. Dus Juist. Dus middags uh, in het museum. Juist. Yes. Dan hebben we 12 februari in de. Sportpapquiz in Café Kopen vanaf 9 uur s avonds. Ja, en dan hebben we het Zandvoorts carnaval op 13 februari. Klopt dat wel? Is dat is een week later. Of is, is dan ook carnaval? Ja. Maar goed, het is in de sporthal Zandvoort op het uh, Duintjesveld. En het is vanaf half 9. Een altree 2,99 euro in de voorverkoop aan de zaal. 4,99 euro. Wat een prijs, hè? Ja, waar ja. doe je het nog voor? Ja.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 Nou ja, en elke di uh, dinsdag van de maand is er om half elf digitaal spreekuur bij Pluspunt. En dan zijn, kun je al je vragen over je iPad, tablet en smartphone, kun je daar vragen. Ja, dat is een Flemingstaat nummer 55... En elke vrijdag is de medische gym bij het pluspunt. Van ja. kwart over negen tot kwart over tien. Ook aan de Vreemdelingstraat. Ja. En een herhaling van dit programma is op donderdag tussen acht en tien uur s ochtends. Uitzending gemist. Ga naar www.zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in. Let op. één uur later invullen. En vervolgens dat was het. Ja, dat zie ik. Dat is een heel, heel hand mondvol. vol. Wij bedanken voor de techniek Casper Geurensen. Voor de redactie Yvonne Roosendaal en... Gert van Kuik. een In hij is met Gerrie Rutte. Nou Gerrie, nogmaals bedankt. <laughs> Ook voor de keuze van de muziek. De Yvonne, is, uh, Yvonne Roosdaal heeft voor de koffie gezorgd. De presentatie, nou ja, u heeft het al gehoord. Door Gerry Rutte en, en Arie Koper, Koper, ja, ja. Hoogtal Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid. De koffie, de thee, het water en de, weet ik van wat alles. En dan wens u allemaal een heel prettig weekend. Ja. En tot de volgende week. Prettig weekend allemaal. U gaat nu nog eventjes luisteren naar Monday Monday van Diamond. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.